we beginnen de zoggerles, 278, op de pagina resh kaf Zain 227. Hasulam, de rechterkolom, de regel 21. Hier uh, al... Uh, Um, enkele oten, vanaf enkele oten daarvoor uh, worden behandeld die twielen. En verband houdende met de twielen, uh, zoals we weten, er zijn in de twielen, zo'n roos van het hoofd, zijn er uh, vier compartimenten met vier fragmenten uit de Torah. En um, Onder andere, eh, wahaya im Shamoah. Een fragment eh, van de filen, die, en daar, zoals hij ons vertelde, daar, daarin worden verenigd, daarmee, daarin de Knesset Israël eh, de volledige Um, vereniging van het, de verzameling Israëls en verzameling van Israëls is maar Ja, zo so, boven als beneden. Boven is het maar van de absoluut. Hier is het, dat is, wij spreken de Torah, de, tora, de Zogers spreken natuurlijk alleen van, van het hogere, maar hier op aarde is het. Um, het volk, eh, met degene die zich met die, eh, identificeert met deze kracht van de wens om te geven, dat is Israël en de verzameling van Israël, eh, overeenkomt met de maghoud van de wereld het Zilboot. En hier wordt behandeld dus de, het gebed Shema Israël, een bijzonder gebed dat juist deze eenheid tot stand brengt. En we kunnen niet uh, zonder uh, ons te wenden tot dat gebed Shema Israël zelf. Zoals die, dat kunnen wij vinden in de Sidur die wij normaal behandelen, de Sidur Dasberg, op de pagina 39 onderaan. En wij gaan het even bekeken, niet zo uitgebreid, maar een klein beetje om te begrijpen, om te, ook te proeven wat hij ons nu hier vertelt. Want hij spreekt van de hogere eh, eenheid van de Shema Yisrael. En lagere, hogere, dan is het Shema Yisrael, dat vers zelf Shema Yisrael. Ha, Hawaya Elokeinu, Hawaya is Echade, Hoor Israël, Hawaya, eh, Onze eh, Elokim, Hawaya, so, so um, beter zeggen zo. Zo moet het een beetje. Sma Israël, Hoor Israël, Hawaya is Onze Elokim, Hawaya is Echade in plaats van de, in plaats van de uh, vertaling van uh, Dasburg, van geprezen de naam van zijn koninklijke majesteit, majesteit voor alle eeuwigheid. Dat is de taal van uh, de katholieke kerk. Dat ze hadden overgenomen de taal van de katholieke kerk. En dat is wat ze, uh, katholieke kerk of uh, weet ik veel, uh, protestantse kerk, kerk. Maar het is allemaal de taal van de kerkelijke taal. Het is geen goddelijke, het is geen taal van Hashem. Dus de taal Hashem is de taal van, de, van, de, van het geestelijke. De taal van het geestelijke is eenvoudig en geniaal en, en, en, en, en, en, en spreekt tot het hart en niet tot het verstand. En niet klassiek en niet doet, doet denken en voelen aan dat het een verheven stijl is dat het een literatuur is, enzovoort. So Dan, in deze Shma israël we zien al, in potentie, we zien al die twee eenheden, hogere en lagere eenheid, die van Ziranpien en die van Nukwa, zien we in twee regels. Shma israël hoor-Israël. Want Israël is, wie is Israël, dat is Ziranpien wordt wordt gezegd is Shma israel hoor israel en natuurlijk dat is de bina Shma, hoor die zegt hoor israel hawaii is onze loki. hawaii is één. en dan de tweede de lagere eenheid die van de malchut die van de knesset Israël, van de verzameling israels is het volgende, de volgende, het volgende vers. Baruch, Shem, Kvot, Malchut, Tole, Olam, Waed. En dat spreekt men zacht uit. Zacht, waarom zacht? Omdat tot de Gmartikun, um, die Malchut is gezimtsummeerd, heeft tekort. En pas in de Gmartikun is hij, zal zij even groot zijn als de maan, ja? sorry, de maan, ze is als maan, ze zal net als, zo groot zal zijn als de zon, ja? zeerampin is als de zon, als hemellichaam, de grote, het grote hemellichaam, en ze is maan, de maan lagen, een kleine hemellichaam, en allemaal tot de martie kom. en alleen op de Yom Kippur, aan het einde van het Yom Kippur spreekt men dat uit, uh, ook de tweede, het tweede vers, dat uh, wat zacht normaal door, door het jaar heen, door een jaar heen wordt het uitgesproken. Spreekt men dat uh, uh, hardop, omdat het als een teken, als omdat op, uh, aan het einde van de Yom Kippur, überhaupt Yom Kippur staat in het teken van Ima, Abou Ima. Eigenlijk. En dan is het, daar is het uh, als een uh, voorproef, als het ware, van de Gmartikoen. Spreekt men dan in deze toestand, waarin de um, mens die dan daadwerkelijk van binnen beleeft deze dag van Yom Kippur, die wordt net als engel. Die wordt, um, uh, bereikt het niveau van Aber in Ima, en dan is hij als dan is het de volmaaktheid, als het ware spreekt voor zich. Dan is het die mal goed en die mal goed is dan al, al is het maar voor een korte, kort momentje van dat einde uh, van de dag van Yom Kippur. Dan is hij zo. Approximatief zo nabij is gekomen qua eh, niveau als de zeerampien. En daarom spreekt men dat ook, die ook luid op, hard op. En dan begint het eerste, de eerste alinea, het eerste fragment van die smaisterij, begint Wahafta. En dat is wat hij ons aan het einde van de vorige les vertelde. Dat het hoofdstuk van de schma, hoofdstuk wa hafta, en jij zal, eh, jij zal Hawaia, jouw Elohim lief hebben. En hij zei tegen ons dat eh, dit fragment, van de, van de schma is kula ahava in de regel 14, had je ons verteld. Helemaal eh, liefde is. We staan dus eh, nog een keer op de pagina reschkaf zijn 227. De rechterkolom, de regel 21, waar we onze les mee beginnen. Maar we gaan eerst een klein stukje naar boven, naar de regel 14. Dat hij vertelde ons dat die, dit fragment is helemaal liefde. En die, daar in dit fragment is er absoluut geen dien, geen, geen gestrengheid. Ja, want het is gezegd, herinner je nog, dat, uh, zult, de, uh, wat, dat we hebben dat geleerd. Dat moet het, uh, de, de volmaakte liefde hebben we geleerd vroeger, eerder in de zogger, nog hele lessen daarvoor. Dat een volmaakte liefde is van beide kanten. Ja, door de dien en door de liefde. Van de rechterkant is het liefde en de linkerkant, zoals men zegt, zo, dan is het de dien. Van beide kanten moeten we Hashem lief, lief hebben. Ja, wanneer ook klappen van de schweip komen, wanneer ook de, de gestrengheid Hashem zich, wanneer Hashem zich ook als strenge meester zich manifesteert. Ook dat moeten we lief hebben. En maar dan hij zegt ons, dat in dit fragment, euh, zien wij alleen maar, de kant van de liefde. En dan in dit fragment, is er is alleen maar liefde, en absoluut geen dien is. Laten we dat even van dichtbij. We hebben dat gewoon aangenomen. En, ik heb het ook aangenomen, dat, Jullie dat, iedereen van jullie zal dat zelf euh, achteraan zal ga, gaan om dat te kijken, te verifiëren, zelf. Maar misschien niet iedereen heeft dat gedaan en toch is het gewenst dat ik een beetje nog jullie begeleid, in de zin dat ik ook, ook dingen toevoeg, verklaar of kleine toelichtingen, toelichtingen zou, zou, zou, zou blijven geven voor het, voor het time being ja, totdat het helemaal niet meer nodig zou zijn totdat jij het eh, dankbaar zou eh, dat kunnen lessen verder jouw lessen eh, ontvangen via Hasulam zelf hem zien als jouw meester stap voor stap in plaats van mij, duidelijk, dat wij steeds een hogere meester moeten hebben. Op deze manier, zoals ik dat op de vorige al had, had even aangestipt. Duidelijk, om stap voor stap zelf zelfstandig in staat te zijn, en dat zal een geweldige wonder zal gebeuren, wanneer jij alleen als zelfstandig zou kunnen, zal, zal niet zou, maar zal kunnen, Zogar pakken, of ari welke dan ook, wat wij leren, ook andere boeken, en jij zou dan zelf, alleen, zelfstandig kunnen daarmee werken. Dat is de kroon van ons werk. Dat jij niet meer, absoluut niet nodig, zou mee, hebben, willen, uh, hoe, mee hoeven hebben, voor jou, om, om uh, geestelijke aspecten te Toelen jou, voor jou toe te lichten. Dan zal jij dan zelf, alleen zelf, je eigen um, jezelf voorzien van jouw eigen manna, Wat aan jou zal komen, naar jouw eigen kind. Maar voorlopig doet er, doet er into, doen we dat wel samen. Samen. Gezamenlijk. duidelijk. En dat is wat hij zei dus in dat hoofdstuk waar hafta, -ha hij zegt, daar is alleen maar liefde, daar is absoluut geen no... dien. Laten we dat even kijken, van dichtbij bekeken. Hij hey, beschrijft het niet waarom, maar wij kunnen dat wel zelf uh, uh, uitmaken als wij dat uh, stuk, fragment, lezen en vertalen. dan zullen we zien wat dat betekent. Alleen maar liefde. Dan, we, we, we lezen verderop. Ja, de vier regels voor het einde van de, van de pagina 39 van de Sidur Siach eh, ja, van eh, Dasberg. We eh, hafta het als Havaye lokje begonnen of of gewoon afschraa, of gewoon de. de eerste, Het eerste vers. En gij zult... Dus ik het zoals ik vertaal. Ik kijk niet naar de linkerkant. zoals zij dat allemaal vertalen, die klassieke vertalingen. We haften het Hawaïe he, en jij zal... En jij zal Hawaïe, jouw Elohim, lief hebben, begonnen wafga, met al jouw hart... Overgooi naar schijn met al jouw nerven. Overgooi moordeg en met al jouw kracht. Dubbele punt betekent uh, hier, het betekent dus die, het betekent einde, volle einde van de zin. Waar je het, waar je met zijn weg, weg. En. Die woorden, deze woorden, die ik vandaag aan jou opdracht, zullen op je hart zijn. Einde zin, de dubbele punt. Wen je ve'shin'an tam, lewanecha, die barta, bam? Beschift ga, bewittega, overlegga, overlegga, wat erg, overschouw gebega of komega. We zien aan taal van negen en jij zal hen aan jouw zonen onderwijzen. We die abam, en jij zal ze spreken. Niet over, zoals hij is geschreven, over hen, oh, daarover spreken, nee. We die bam. het is niet zoals hij dat over, erover spreken, maar die bam, en jij zal in hen spreken. Door hen zal jij spreken. Van binnen en niet van buiten, van de lippen en naar buiten. We die bam, en jij zal door hen spreken. In hen spreken. Beschift ga, bewij wanneer jij thuis zit, overlegt ga legt ga en wanneer jij op de weg bent, wanneer jij loopt op de weg letterlijk, overschaf, we gaan of kom en wanneer jij ligt en wanneer je opstaat. En de volgende pagina 40. We hebben nog daar staan nog twee zinnen, nog twee versen uit dit fragment. De, de pagina 40 bovenaan. Ook le oot al je let op. En verbind zij of bind zij als tot bind zij tot teken op je hand. We gaan jullie tot een bijna negen. en zij zullen een teken zijn, herinneringsteken zullen, zullen, zullen zijn tussen jouw ogen. Goed opletten wat hij hier zegt. Ochtaf tam, al misozot, beteg, hoe je en schrijf zij op de voorposten, duurposten van je huis, en aan je, en die van die van je poorten. En nu let op wat, wat hier has, has geschreven staat. We dat is de, de, in het de, de, de, midden, midden van de eerste regel van deze pagina. Staat het, we hajoen tot afoot bij je negen en zij zullen tot um, herinnerings, uh, teken herinneringsteken zo zullen zijn, Tussen jouw ogen. Dat is de enige, dat is de Uit de Torah, waardoor, goed opletten wat ik zeg, waardoor, waaruit, waardoor of waaruit de Torah geleerden hebben eh, geconcludeerd, of uitgemaakt, afgeleid, dat het eh, twilin moeten zijn. Wat betekent dat tot een foto? Dat zijn die doosjes. Dat is de twilingsche roos, twilings van het hoofd. En die moeten dan tussen de ogen één zijn. Ja, dat is op, op, op het voorhoofd. En ook de, dezelfde woorden, die woorden moet je geschreven op de duurposten van je huis. En. Van die van je poorten. Dat is dan dit fragment. Er valt enorm veel daarover te, te, te, te spreken, te zeggen, te spreken. Er zijn enorme, enorme krachten die hier schuilgaan. Maar voor ons gaat het om, nu alleen om wat hij, de zoger, ons zegt. Dat dit het, het hoofdstuk is, de Asselam zegt. Wahafta is helemaal liefde en daar is geen dien, wat we hebben allemaal gehoord. Ja, zie dat allemaal liefde, allemaal, uh, alleen, maar, alleen maar dingen die liefde is en allemaal positief, alleen maar uh, het goede, liefde. De kant eigenlijk van liefde en geen dien. En dan zegt hij ons verderop. Um, direct op de, in de regel 15. Na de punt zegt hij ons. "Aval parashar vi ja. im Shamoah. Echter zegt hij ons. Het vierde fragment. Het vierde fragment. Van de. In het vierde fragment dat in dit filen is, dat is Wahaya im Shamua. En het zal zijn, als je, wanneer jij, als, wanneer jij, als jij gehoor zal geven, wanneer jij zal horen, luisteren en horen, gehoor zal geven. En dat fragment van dit filen, het vierde fragment van dit filen, is uh, belendende het volgende fragment in de shma. Eigenlijk is dat de, het tweede fragment van de Shema. Sma Yisrael. Vaya im Shamoah. Zie je dat? Kijk nou. Vaya im Shamoah. Dat is dan het tweede fragment. Oftewel, de pagina 40. En dan het tweede fragment. Tweede alinea. En daar staat het. Dat is dan het tweede, tweede, fragment, tweede fragment van de Shema. En dat is het vierde fragment van de Torah, de Torah in de Twilin Shelia, Twilin Shelhoofd, Twilin van het Hoofd. En da, hij zegt ons dat dit fragment, Wahayaim Shamoa, dat is het aspect van on, het, on, de onderste letter He, van de naam van de Hawaii, oftewel Nukwa, dat is de Nukwa van de Serentin. Die Gvorah inderdaad van de Serapin is. Want de Serapin heeft inderdaad rechts en links, rechts is gesedim uh, En links is Gvorod. En dat is dan de Gvorod die in de Serapin zelf is, maar alleen maar nog in het hoofd. Nee? En wat zegt hij ons? Kijk, let op wat hij ons nu zegt. En in dit fragment uh, wordt liefde, de liefde, uh, onthuld van twee kanten. Dus niet alleen de, van de kant van het goede, zoals in dat vorige vorig, um, fragment, waar en jij zal uh, el, jouw Elohim lief hebben. Dat is alleen maar de liefde van de goede kant. Oftewel, zoals we dat hebben geleerd, als een mens goed gaat en dan is het Alleen maar wanneer het die, de goede dingen zich manifesteren. En, maar uh, in, dit, in dat tweede fragment zien we uh, wat we wat, wat wat nu gaan doen. Dus dit, wahai, wahai, wahai, wahai En het zal zijn wanneer jij zal luisteren, gehoor zal geven. Daar zien wij de liefde die zich onthult van twee kanten. Dus dat is grotere liefde, de ware liefde zoals die moet zijn van beide kanten, dus de, niet alleen wanneer het, um, wanneer het, uh, van de kant van de, van het goede, maar ook van de kant van de zware dien, want Hashem moeten we lief hebben, ook, ook wanneer de dien komt, ook zware dien wanneer het komt, moeten we hem ook lief hebben, en dat, en hij zegt ons, hoe kunnen we dat zien, Kijk, dat eerste fragment we hebben we gezien. Dat is helemaal van de goede kant. Alleen zien we dat de liefde alleen van de goede kant. Maar, maar hoe kunnen we dat hier zien? Dat dit van twee kanten is hier en zowel van het goede lief van de goede kant, als van die van de um, dien zware dien. En hij zegt ons: de regel zegt de regel 1. E, en nu beginnen we de eigenlijke tekst. Van deze les. Waar ken Jeus, bij im Shamoah. De regel 22. Hen Ahava, misitra, de Ada, pasuk 23. isham rulahem. We hebben Citra de Dina Kasja min 24 risham Rulachem Wehal A. Let op. Welken en daarom jees paparazzaat, waar jij shamoa er in het fragment. Wa jij shamoa en het zal zijn, indien jij zal gehoor geven. Dus wat wij hier in de sidur hebben. Uh, de tweede alinea op, op de pagina 40. Uh, zowel hen, ahava, messi traditivo, de regel 22. Ja, in de, in de zoger Zowel liefde, liefde van de kant van het goede. En hij, Hasulam, verduidelijkt ons. Tot het vers... Hishamrulachem. Uh, uh, tot het vers... Pas op. Uh, waakt. En dat is dan... Um, en dat is dan... Hisham Rulachem, en dat is dan, als we zien, als we kijken naar dit fragment in de Sidur, let op wat ik nu, wat we nu doen, dat is dan eigenlijk uitwerken wat de zoger gewoon veronderstelt, dat wij weten waar het over gaat, maar dan moet je het uitwerken, dat, dat is het leren, dat is het leren wat helpt en niet alleen maar luisteren, zie je dat? onthoud het er goed, neem dat in, in acht wat ik, wat ik neem, wat ik bedoel, neem dat, uh, ga dat daarmee werken met dat, al die principes waar ik het over vertel, de manier waarop ik je, je, je zeg om dat te leren, want ook ik heb dat geleerd met, met uh, hoe zeg je dat, Moes, zo geleerd om, om de methode toe te passen, dat het werkt, dat het helpt en dat het verlost. Daarom gebruik ik dat en niet alleen hoor wat ik zeg en doen niet. Ja, dit volk heeft zo allemaal vergehoord de, de scheppers zelf. Bij het ontvangen van de Torah hebben ze iedereen, het hele volk dat stond de Torah te ontvangen op de berg Sinai, het hele volk heeft dat gehoord. Tet tot tijd hadden ze gehoord wat Hashem had gezegd en dan hadden ze niet gedaan wat Hashem had gezegd. Laat staan dat zij naar profeten luisteren. Laat staan dat zij naar zo iemand die uh, uh, als niets is dat als ik ben dat. Ja, als ik dat zij naar mij niet luisteren. Maar zij luisteren niet naar Hashem, daarom luisteren ze naar Moshe niet. En daarom luisteren ze natuurlijk, willen ze niet Yeshua nemen, want al uh, heeft Moshe dat gewaarschuwd. Om, om eh, toch wel Jeshua te aanvaarden. Laat staan dat zij. Dat zij. Eh, Ari, Ari, wel oké. Okay, Ari is heilig voor, Maar niemand leert dat. Niemand leert. Oh, Shimon Bar Yochai, is heilig. Heilig. Maar niemand leert dat. Laat staan dat zij dan eh, naar mij gaan luisteren. Maar luister naar, naar mij wat ik zeg. Het is niets van mij. En dan zal het je goed gaan. Vertrouw erop. Maar dan gebruik dat wat ik zeg. En niet alleen maar horen en dan niet doen. Nee, waarom moet je dan... De, waarom, wat, wat is dan de zin van, van je leren? Doe dat precies. Open dingen. Niet als je hebt geen sidur. Pak ergens zo'n bestand. We hebben dat naar jullie toe gezonden. Vind daar zelf... Dat uh, Shema Israël En dan vind je ook dat stuk wat, waar ik het over heb. Werk daaraan. Anders is het, is het alleen maar... Uh, uh, ...praten, overpraten... ...anders is dat... ...ook dat is niet gering natuurlijk... ...ja, maar... ...je kan zeggen, ik heb geen tijd... ...ik heb geen dit, ik weet, ik heb geen kennis... ...ik heb dat, allerlei... ...soorten van... ...nee, kan je zeggen, omdat de citragris is veel krachtiger dan wij... ...om ons aan te zetten... überhaupt om iets goeds te doen... ...dan hebben we zoveel obstakels in ons, de krachten die zeggen, nee ik ben moe, ik ben dat, ik ben dat, ik, ik kan dat niet, ik ken dat niet enzovoort, doe dat gewoon en steeds luisteren wat ik zeg, want ik bedoel niet mijzelf en ik bedoel niet mijn systeem en doe niet volg mij enzovoort, maar alleen maar de methode aan mij is het gelegd om, opgelegd hoe, de, hoe, hoe, dat, hoe je dat ook uh, ziet om het door te geven. En eh, geweldig, als, als er iemand deze methode leert van jullie, want jullie zijn van de eerste hand, horen wat ik zeg. Dan kijk nou wat hij zegt ons, Dat tweede fragment is, wahaya im shamoah. Dan hij zegt, dat vanaf het, de, de, de, het eerste vers, wahaya im shamoah, tot, als we kijken naar de sidur, dan zien we tot, het vijf tot de vijfde regel in het midden ongeveer, dan begint het hier samroe, pen Wakt, pas op, waakt, dat jullie niet uh, ehftag leven weg, tot de, waakt, wakt, pas op dat jullie dat je niet uh, jouw hart niet. Uh, eh. Uh, Jivte, sorry, Nivta. Jisham Rulachem, Pen Jivte, neem ik wel. Pen Jivte, Waakt dat, dat jullie waakt dat jullie hart niet. Um, uh, verkeerd, oh, verkeerd zou zo gaan. Jivte, eh. Uh, zou niet. Um, aangelookt zou zijn om verkeerde, verkeerde dingen te doen vanaf dit moment, zegt hij ons begint de tweede kant van de liefde daar waar dien ook ver, uh, verkondigd wordt De dien, lief, lief Hashem hebben niet alleen maar wanneer het allemaal uh, uit, uit, uit, voor, voor alleen wanneer het goed is waarom? Kijk nou, tot nu toe was het alleen maar van de goede kant. Laten we nog even kijken dan tot de vijfde regel vanaf dat Hishamru Lachem. Daar begint de dien, oftewel de liefde van de tweede kant, wanneer het dien, zware dien zich manifesteert. Maar laten we ook dan naar de tekst kijken die vooraf gaat vanaf de Wahaja im Shamoa. Dat het van de goede kant is, dat het alleen maar uh, van de kant van de liefde is die wanneer die, uh, de wereld zich uh, aan de mens van de goede kant uh, vertoont. Wanneer Hashem de goede, het goede alleen maar zichtbaar goede aan de mens geeft. Laten we dat even nog doorlemen. Vahaia im Shamaa. Die schmua el mit sota ja shirano khimel savet hem gayo lafa et hava ja elokei hem ulavdo behol de folgende regel lifav gem overgol naf schrem du bele punkt tot el ende indien jij gehoor zal geven, het is dat jij zal horen, gehoor zal geven aan de, aan mijn voorschriften, aan mijn van Hashem. of Hashem, en de geweikers, Moshe natuurlijk heeft het ook gezegd. Asheran ook iemand hem die ik vandaag aan jullie opdracht, opdracht. La Havaiet, Hawaii-lookij ha he, mocht zegt tegen het volk, om Hawaii-jullie elokim lief te hebben, olafdo en hem te dienen, behouden of hem of behouden of schem, met al jullie hart en met alle jullie nevers en kijk nou in de regel 2 van die, van, die, van deze van dit fragment, kijk nou om lief te hebben la Hawa et ha Hashem la Hawa et Hawaia kehem. kijk nou hoe wat gezegd wordt, niet alleen lief hebben Hawaya de barmha barmhartige Hashem maar ook Elohim liefhebben. Dus as, uh, de, de hele, het hele concept van het goddelijke, van het eeuwige leven, is opgebouwd uit twee elementen. Hawaia Elohim. Hawaia, jullie Elohim. Beide. Zoals, zoals, wat betekent dat? Dat is juist wat hij eigenlijk extra komt hier te zitten: dat dit. Uh, het bewijs van die twee kanten van de uh, die liefde die wij moeten tonen. Aan Hawaï, omdat die barmhartiger is. En Elohim, omdat die, uh, dus van de kant van de liefde, van de kant van de, het goede kant, dat hij ons geeft. En van de kant van Elohim, van de kant van de, Elokim, van de, kant van de uh, wanneer dien, uh, Hashem zich manifesteert, in welke vorm dan ook, als dien. Van beide kanten hem lief hebben. En hem te dienen met al je hart en met al je neffen. Je ziet het. Of, ondanks het feit hoe Hashem zich ook manifesteert aan jou. Jij voelt hem, ervaart hem als barmhartige. Er zijn momenten die, waar, waar, waarbij wij hem ervaren als barmhartige. Maar er zijn al andere momenten waarbij wij voelen een zware dien. En wij moeten lief hebben hem even op dezelfde wijze, niet minder, wanneer, wanneer wij voelen de zware dien op ons, in ons, eigenlijk, de manifestatie van hem, beide moeten we, beide krachten, van beide kanten moeten we hem lief hebben. En dan staat het verder volgende, in het volgende vers, in de regel 3. Na de dubbele pilote, na de, het einde van de zin. We na datie met haar schembe je toe. Jore, de volgende regel, om al koos. We te de ganegen, we tjera schawe iets Allemaal dingen, die goede dingen, dat is dan de liefde, die van de goede kant... Uh, er uh, gezien wordt, op en ik zal je geven, Hashem zegt, en ik zal je geven, met haar artschem, het regen, van, uh, van aan je land, Ben je toch, op zijn tijd, goed kijken, met haar artschem, de, het, het regen van je hart, over welk regen gesproken wordt? Over die druppels die dan vallen van buiten? Nee, natuurlijk. Dus dat is het algemeen aspect. Dat, dat gaat allemaal, regen gaat allemaal volgens de natuurwetten, natuurlijk. Maar het regen, in, regen aan aardse aan jouw wensen, van het woord ratzon. Het land van het woord ratzon, aan jouw wensen. Dus aan jouw wensen zal ik regen, uh, uh, regen geven, betekent... Regen van het goede zal komen, oftewel, jouw wensen zullen in vervulling, vervulling raken. Daar gaat het om, en niet, aan, niet het regen dat, uh, dat uh, van buiten regent. Druppeltjes van, uh, van water. Joreum alkoos, wat zegt die Hashem? Vroege en late regen. Ook dat hier is heel veel te zeggen, maar ons gaat het om dat het draait hier om de goede kant van de liefde. Wat zacht de ik En jij zal jouw eh, graan oogst zal verzamelen, wat je gaat, en jouw most, wat iets gaat en jouw olie, allemaal, zie dat, allemaal goede dingen, wat, dus uh, de liefde, maar dan van de goede kant, dubbele punt, dubbele punt. Weet dat die bezat, ga de volgende, het volgende vers, het laatste vers van de goede kant, van de goede kant van de liefde. wanneer dat die de volgende regel bezat, ga, lief hem tegen, waar halte we, savata. Kijk nou, en ik zal, ik zal, ik zal, eh, gras geven, op je velden, leef hem tegen, aan, jouw vee, waaghalte, en jij zal eten, en jij zal je verzadigen. Ook dat, waaghalte, en jij zal uh, eten, en jij zal je verzadigen, ook hieruit hebben, de Torah geleerden hebben dat ook eh, opgemaakt, afgeleid, dat er een zegen moet uitgesproken worden voor het eten en na het eten. Zodat, ja, eh, voor het eten en na het eten. Birkat Amazon, Birkat Amazon heet het. De zegening over het eten. Nou, tot hier is... De goede kant van uh, de liefde. En dan komt het tweede gedeelte daar, een, een, een stuk dat waarin zit de liefde ook van de kant wanneer de dien zich manifesteert aan de mens. We isam pen je vtele waf hem. De volgende regel. We sartem. wa de temelokima cheriem. We De volgende regel. Lahem. Punt of de punt betekent einde. De derde. Wees, pas op, oftewel, waakt. Beter het zeggen. Wacht jullie, wacht. Ben heeft de, zodat so, so uh, so je niet, niet zal keren, jou laten keren, jou, zodat uh, so jij je, je hart niet zal keren naar een uh, andere kant, We en en afdwalen waar we de tem en dienen andere goden, of andere Elohim, zeggen wij, ziet het, andere Elohim, oftewel de citra agra. Want wij hebben geleerd dat van de mogen waar de mogen van, mogen, mogen van Elohim, mogen van katnut is, zijn manifesteren zich daar, kunnen, kunnen, kunnen de klipoot, zich aanhangen. Niet altijd, niet hoeft, niet hoeft niet altijd, maar, want soms is het die mogen van de leukem, die, die uh, op een manier zijn ontvangen, wanneer het, uh, maar het is altijd potentieel, wat onmogelijk, dat daar zich aanhangen, die aanhechten, die klipot. En dat is wat bedoelt, dat de leukemachereem dan, wanneer het uh, een, voor, een soort van uh, toestand is, wanneer men dient, de de verkeerde goden betekent, verkeerde Elohim, zoals men dat zie, hij vertaalt het, en ook ik ga dat in zijn voetspoor, zelden dat vertaal, andere goden dienen, dat die is allemaal religieuze taal, maar dat is niet, maar Elohim Acherim. andere, dus die van de sitra agra, de toestand van de, de, wanneer Elohim zich manifesteert, maar dan, uh, in de van de kant van de Achra het, het sprake is van het aangrepen van de klipoot. We is hem en dat jullie, en zodat jullie uh, voor hen zich neerwerpen. Dat is dan uh, en gaan we verder de volgende regel naar de dubbele punt. Vechara af, Havaya Bachem Bahem, wij als Shamayim. de volgende regel die hier waar Adama loti tenen die so vola, waar de ten de volgende regel, mijn al haar asher dat over, lachem. Punt. af, Hashem, en dan zou de woede van Hashem. In, in juli. zou Zo. zo uh, oplaai. En goed kijken wat. Staat in de tekst zelf van de Torah. En niet wat, ze, wat hij dan vertaalt. Kijk nou wat hij zegt. Goed kijken. Goed kijken wat. Probeer het helemaal, concentreer jezelf niets de wereld bestaat niet nieuw. alleen jij en wat je hoort en wat je leest en wat in jou zich voordoet. Dan ga je daarmee, alleen daardoor kan je uh, werken aan jouw vervulling, aan jouw redding van jezelf. Alleen daardoor word je bevrijd van klipot. Ja, terwijl de hele wereld zit, helemaal tot on aan zijn neus. ...in de clipot ...en juist nu... ...in deze periode... ...helemaal... Eh, ...en nog over een paar dagen na het Oude Nieuwe... ...gaan ze weer allemaal naar... Eh, ...massaal... ...naar de... Eh, ...psychiaters enzovoort... ...en hoeveel zelfmoorden... Gaan nu, ...worden nu niet gepleegd... Eh, ...ellende et, enzovoort... ...probeer nu alles te geven... ...dan... Zal je het allemaal niet weten wat het allemaal is? De, het ellende van, van, van die ellendelingen in deze wereld. Let op wat je zegt ons. En kijk nou, kijk nou niet naar de, de vertaling van die... Oftewel, allereerst kijk naar het Hebreeuws en dan naar, die, naar al die vertalingen van al die dode zielen... die die vertalingen maken. Kijk nou wat hij zegt ons... Dan, dan zou de woede van de eeuwige tegen jullie oplaaien. Absoluut verkeerd. Absoluut verkeerd is het geschreven. Let op. Dan kan je het zeggen. Hier staat het geschreven. En de, okay. en dan zou, en de woede van Hawaii Zou in jullie. Bagem staat het. Niet tegen jullie. Niet tegen jullie. Kan nooit. Mijn vriend kan nooit eh, Hawaïa kan nooit tegen iemand opleiden de woede van de woede van Hawaïa kan nooit onmogelijk dat de woede van Hawaii zou tegen iemand kunnen opleiden. Duidelijk de woede van Hawaii kan zich nooit op, op, opleiden tegen wie dan ook, tegen een schurk, laat staan tegen iemand die probeert dan te doen, wat een wat fout gaat, enzovoort. So het is absoluut verkeerd, mijn vriend, want staat het hier, en dan zal de woede van Hawaï zal in juli, zal, um, zal opleien, maximum, wat hij zegt, in juli. Dan betekent dat, uh, has, dat jij, niet Hashem, zal God vergoeden, zal tegen jou uh, tekeer gaan. Maar betekent dat jij zelf, zal zichzelf afsluiten van de liefde van Hashem. Jij zal het wel de kant gaan zien van de achterkant van Hashem. En dat voelt als, als woede aan. En niet God verhoede dat Hashem ooit zou tegen zijn volk uh, de woede, woede zou hebben tegen Israël. Het zijn algemene zin of in het bijzondere. God verhoede Nooit was de zin, nooit Hashem in de hele geschiedenis van de mensheid. Hashem Hawaia had zich nooit tegen zijn volk opgesteld. Op dergelijke manier. God verhoede ook niet in de tijd. Uh, in de tijd onder andere. Niet ook, maar onder andere niet in de tijd van de concentratiekampen. Uh, geen, voor geen millimeter heeft hij zijn liefde aan zijn volk uh, ver, uh, veranderd in woede God verhoede. Eigenlijk, het is helemaal res het resultaat van het. Het, het feit dat, men zijn ge, ge, dat het volk Israël heeft niet meer zijn, eh, naar, daadwerkelijk naar zijn eh, voorschriften geluisterd. Duidelijk, alleen maar vanaf de lippen en naar buiten hadden ze dat gedaan. Maar in feite al het onrecht hadden ze blijven plegen. En daarom is het zo uh, toestand geworden, gekomen. Maar ook toen al die 6 miljoen uh, uh, uh, in het proces waren van het, ver, vernietigings, het vernietigingsproces. Ook dan op dat moment de liefde voor de vader van Hashem tegen het volk was altijd aanwezig. Niet tegen het volk, maar in, voor hen en in hen was altijd uh, leven gehouden. Duidelijk. Goed opletten, dat soort details, en daarom is het zo so cruciaal om um, daadwerkelijk te leren, um, te leren um, de hele taal te leren, maar ook vanuit de kabbala. Want die Dasberg natuurlijk, die kende het Ebreus, maar uh, alleen maar op deze manier klassiek. En kijk nou wat die zegt ons wat de bevestiging van wat, wat ik een beetje aan jullie dat had gezegd. En dan zal de woede van Hashem, van Hawaia, zal in juli opkomen. En die oplaaien, opkomen, zijn. En nu verder kijk, waatzar het ashamaim. En de hemel zal dichtklappen. Zie dat? De hemel binnen de mens, de hemel zal binnenklappen. En niet van buiten. De mens zichzelf zal de, zich afsnijden, of zich uh, en, en, en boven zichzelf, binnen zichzelf eigenlijk. De sluiting, zorgen voor de sluiting, net als sluizen. Net als uh, weet het, uh, helemaal afsluiten zichzelf van de genade van de schijn. Weloe, je maat, let op wat je zegt ons. En regen zal ophouden. Er zal geen regen zijn. Dus geen zegening zal, zal komen op, je, op jou, waar op jou. Jouw maar goed. De, de plaats van waar dat maanootje tenen die woela. En de aarde zal haar uh, oogst niet doen niet opbrengen. Zal niet geven. De aarde, dat is dan dus zeggen de, de, maar de, de, de, de kern van de mens zelf. Waar we te Mihairam, Allah, etc. En jullie zullen snel ver, verdrijven, ver, ver, verwijderd worden van jullie goede, goede land. Welk goede land, goede land? Hawaii, Noten Lachem geeft aan jullie. Zie je dat? Geeft aan jullie. Steeds elk moment Hashem geeft dat goede land aan jullie. Het land is aards. dat is de malchut. Vanuit de malchut al het goede komt verder naar jullie toe, naar ons toe. En dat is dan. Uh, de, dat is dat wat hij uh, en verder zegt hij ook woord schartem en gaat verder met de woorden aanmanende woorden als het ware die dien aangeven schartem dv, dv, en dwaraïeile alle wat alle wafchem naar de volgende, volgende <laughs> de regel reikem ook schartem otamle ot al waar jullie tot en voort de negen. En dat ook weer, zie je nog een keer, aanwijzingen, dat uh, wij moeten, dat de mens moet tvielen hebben. Tvielen van de roche, van het hoofd, en tvielen van de hand, die men op, het, op, de, op de hand legt. Dat betekent mogen, ja, mogen die wij moeten ontvangen. Mogen ontvangt ze een en de mogen die ontvangt dat is dan Moken Schelrochsch, Moken van het, is een roch, van het hoofd, en de morgen die ontvangt uh, uh, Nukwa, Zey Nukwa, Malchut, en dat is dan die Tvila, Shel Han, Shel Yad, Tvila van de hand. En nu, alleen deze zin nog, en dan zien we wel dat de waarheid, die de aanwijzing uh, komt in de Torah om die tviden waar wij, wij veel over lezen, waar wij ook hier in de, in de zoger veel nu, wat wij nu lezen behandelen. Dat het hier eigenlijk de bron in de Torah waaruit dit gehaald werd. martem et dwaraï eile. En waakt over deze mijn, de, mijn, deze mijn woorden. Mijn woorden. of neem in acht mijn, neemt mijn woord deze woorden in acht maar dan, beter zoals ik jullie zeg waak over deze, over deze woorden mijn woorden en uh, leg ze op op je op je um, op jullie op jullie hart kijk nou wat je zegt ons niet in je hart, maar zegt dit op jullie hart. Ook dat is merkwaardig, dat zo allemaal zien, en ik wil niet alles dat allemaal nog uitkouwen, leer en denk. Waarom zou hij zeggen, op je hart, deze woorden moet je leggen, op je hart, op je nevers. Waarom is het zo? Natuurlijk is het morgen. Natuurlijk is het morgen. Net zoals wat we leggen die mogen komen op ons, zowel op de, ons hoofd als serampien als op ons hart, als mogen eh, morgen van de eh, hand. Dat wij dat dit mogen komen erop op. Dat is wat we leggen. Dit viel het leggen wij op onze hoofd of op onze hand. Uxartem otam en bind hen aan tot teken op je hand, ja dat is Twilas waar jullie tot af en zij zullen een teken zal, zullen zijn, en band een teken zullen zijn, zullen, zijn, zullen zijn, ben een hem tussen jouw ogen.